Nou, Classic Booys. Een leuke band uit de regio. En ze gaan een andere weg inslaan. Ik heb broers aan de telefoon, een van de leden van de band. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie gaan een andere weg inslaan, hè? Waarom? Eh, uh, ja, dat is een, uh, de band bestaat al twintig jaar. En, uh, het was. werd uh, tijd om eens een keer, uh, ja, nu. Uh, nu uh, nu, ja, nu invloed aan te doen, ook uh, voor mijn eigen zelf. Uh, ja, ik had er niet meer zo plezier meer in en uh, was er waren allerlei omstandigheden. Maar dat is heel, allemaal uh, voorbij. En uh, ik vond het tijd om met andere jongens, uh, met andere jongens, gaan te werken. En ik heb er al jaren over gedaan, eigenlijk om een beetje de juiste mensen te vinden. Het is mij gelukt. En uh, nou, morgen gaat het dan gebeuren. Ja, inderdaad. Ja, je hoeft niet alles te verraden. Want morgen dan wordt het eigenlijk officieel pas ja. bekendgemaakt. Ja, ja. Maar ja, ja, ja. Ja, waar, waar moet ik dan aan denken? Wat voor muziek gaan jullie dan nu maken? Want het ligt niet zo ver uit één van hetgene wat jullie deden. Hè? Nee, nee, nee. Het is, uh, het is, uh, wij doen nou uh, echt de classic rock. En ook de blues rock. Maar ook de eigen nummers die ik best wel veel... Uh, die jaren heb geschreven of verschillende CD's uit hebben gebracht En dan ik ook die eigenaars ook weer een beetje terughalen. Een beetje herkenbaarheid van de band. Ja, inderdaad. Nou, hartstikke goed. Wat staat er op de playlist morgen? Wat hebben jullie voor nummers? Dat varieert van. Kijk, Black Sabbath, type... Purple, Led Zeppelin Gary Moore, Jimi Hendrix, et cetera. ACDC. Ja, ja, en uh, wil je ons ook laten delen in een eigen nummer? Welk eigen nummer gaat het worden? Het eigen nummer, uh, dat gaat zeker wel peren, zei dat. Oké, okay, dat de nummer gaat over, over ouders. Oké, okay, nou we zijn heel benieuwd. Ja. Hey, heel veel plezier in elk geval met uh, jullie opening. En misschien binnenkort wel meer op de lokale opgolen. Ja, dat is prima. Hoor. Van jullie bent hè? en succes. En uh, ja, wie weet dat het vruchten gaat afwerpen dan. Ja, ik hoop het ook. Ja, ik hoop het ook. Ja. Goed, dankjewel. hè. Ik, ik kijk ernaar naar uit. Ja, dag. Goedenavond. Hoi, hoi.